Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Franse president Hollande is niet herkiesbaar voor een tweede termijn. In een rechtstreekse tv-toespraak zei hij dat hij het besluit neemt in het belang van het land. De socialist Hollande staat er in de peilingen slecht voor. Hij is de minst populaire president in tientallen jaren. Op 23 april en 7 mei gaan de Fransen naar de stembus. Het is nog onduidelijk wie dan de kandidaat wordt namens de socialistische partij. De Republikeinen hebben gekozen voor François Fillon, het Front National voor Marine Le Pen. In Biddinghuizen bij Dronten is opnieuw een geval van vogelgriep ontdekt. Ook dit keer is het een bedrijf met 8500 eenden. Die worden zo snel mogelijk afgemaakt. De fokkerij ligt minder dan drie kilometer van een bedrijf... waar zaterdag het besmettelijke virus werd ontdekt. De Merwedebrug bij Gorkum gaat volgende week vrijdag weer open voor het vrachtverkeer. Vrachtwagens moesten sinds 11 oktober omrijden omdat er in de brug haarscheurtjes waren ontdekt. De afgelopen weken is de draagconstructie verstevigd met stalen platen. En naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Merwedebrug rond de jaarwisseling klaar. Duitsland en de EU hebben een akkoord gesloten over tolheffing op Duitse autowegen. Een tolvignet voor 10 dagen gaat 2,50 tot 20 euro kosten, afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Duitse weggebruikers krijgen als compensatie verlaging van de wegenbelasting.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 Dan nog het weer vannacht, wat motregen en een graad of acht. Morgen eerst bewolkt, later klaart het op. Dan wordt het 7 tot 10 graden in het weekeinde, zonniger en kouder met vorst in de nacht. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Het album dat heet The Colony en dit was de uitvoerende artiest erbij, of tenminste de muzikant Tamara Woesterburg. Uh, we hebben er in 2012 ooit één keer een interview afgenomen in het patronaat uh, toen ze meedeed in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar ze is weer terug en dat uh, laat ze ook heel duidelijk blijken met een heel mooi album moet ik erbij zeggen. Pink-Eyed Soul, dat was het, uh, een van de tracks die je op uh, dat album uh, terug kunt vinden. De, in het vorige uur hadden we de single gedraaid... die erg veel uh, weg had uh, van een beetje een mix tussen Jacques Brel... eigenlijk een ontmoetingspunt tussen Jacques Brel en Leonard Cohen... die ook onlangs is overleden. Dus wat dat gaat, uh, gaat het wel een beetje hard met uh, de muzikanten in uh, dit jaar. Uh, David Bowie, Glenn Frey, uh, nu ook dus Leonard uh, Cohen. Ja, waar uh, zou je bijna kunnen zeggen, de, wanneer houdt het op? is wel de bedoeling dat, dat, er, dat er nog een paar mensen nog overblijven. We gaan weer terug naar vorige week toen we het uh, studiogesprek uh, hadden met Dakota en daar gaan we dus uh, ook uh, verder mee in dit komende uur. Dan natuurlijk de uh, vraag van ja kijk uh, muziek maken is één ding. Uh, dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar optredens, daar uh, willen jullie natuurlijk, uh, daar kunnen jullie volgens mij ook hey, geen genoeg uh, van krijgen. Of uh, <laughs> hoe zie ik dat verkeerd? En nee, dat doen we graag. Ja? Dat klopt. Ja. Uh, hoe, hoe bereiden jullie je voor, uh, voor op een, uh, op een optreden? Is de... uh, Echt op de avond zelf? Of nou ja, kijk, ik had... Uh, een ja, niet zo lang geleden had ik... Julie en Grouten ja, bijvoorbeeld. En ja. Die vond het hartstikke leuk om uh, te repeteren met zijn band. Ja. En dat, uh, hoe zit dat met jullie? Zit daar, komt daar ook iets uh, uit als, uh, als jullie bezig zijn? Ontstaat er... Uh, kom je dan misschien op een idee... dat je het uh, misschien weer een tikje anders uh, uh, gaat ja, spelen? Is de, sowieso. Het? Ja, voor live... Weet je wel, als je een EP opneemt... dan probeer je eigenlijk juist alles een beetje zo... Je wel, echt in een Compact. vormpje te stoppen. Mm -hmm. En met live wil je eigenlijk ook dingen uitbouwen en zo. Dus we zijn wel vaak bezig met repetities om, om dingen anders te maken. Hoe ja. Ja, verloopt een gemiddelde repetitie bij jullie in de ruimte? Oh. <laughs> ja. dat is ja? <laughs> Veel eten aanwezig. <laughs> Gewoon ook een beetje ja, ook om, om een beetje plezier uh, erin uh, te houden. Want ja, het moet ook serieus ja. zijn, maar... Uh... Nou, wij komen aan en eerst heb je op de appgroep... Uh, een rits aan gesprekken over... wat zal ik voor je meenemen? Ik ben nu... Uh, in de winkel. Uh, <lacht> en dan komen we aan en dan komt het eten... op tafel en dan gaan we rustig... een beetje opbouwen en een beetje eten. En... Uh, we hebben het gewoon nodig bij. om... Ja. Uh, we hebben dat nodig om op te starten en... en aan elkaar weer even te wennen... En, en je modus te vinden. En dan gaan we meestal... Uh, een set knallen... zoals we dat noemen. Ja. En... Uh, en dan weten we daarna waar we verder aan willen werken en waarop we moeten inzoomen. Ja, want bijvoorbeeld ook uh, met, met, deze, met deze EP die jullie gemaakt hebben, uh, hoe zien jullie aan? Is dat ook iemand die, uh, die dan op een gegeven moment uh, uh, de opbouwende kritieken dan uh, geeft van dat zou ik anders doen? Of... Ja, nou we vinden het wel heel prettig om voor een studioweek wat pre-producties te doen. Mm. En dan is de producer er ook bij, inderdaad. En dan ga je eigenlijk nog één keer met z'n allen alle, alle nummers langs. En kijken wat er beter kan. En wat dus ook op de plaat misschien anders moet dan je, dan je live zou doen. Dus um, ja, zeker daar hebben we wel aan gewerkt. Ja, ja dan, dan kwam bij mij net iets uh, te, even buiten dat we de uitzending om. Uh, kwam bij iets te horen dat jij dus uh, inderdaad een, uh, toch een beetje een wat bekende vader hebt. <laughs> <laughs> maar uh, geeft hij ook uh, wel eens uh, feedback? Ja. Ja. Ah, ja ja het is niet zomaar uh, René van Kolm kent hem dus uh... Hij heeft vooral eigenlijk met die, met in de eerste periode heeft hij echt wel veel geholpen. Hmm. Met het maken van die eerste EP een beetje ons aan mensen koppelen die ons weer verder konden helpen. En zo. Hmm. Dus dat was wel prettig. Ook toen volgens mij een paar keer in een repetitie geweest. En nu, nu staat hij er wat, uh, wat, wat verder vanaf. Hoe belangrijk, want dat is ook wel een uh, mooi, mooi ja, uh, iets van wat ik hoor, uh, netwerk. Ja. Want daar dat valt de staat natuurlijk alles mee, denk ik. Ja, dat is wel heel belangrijk, Ja. ja. Ja, nou ja, het groeit wel zo langzaam ook inderdaad met af ja. en toe wat, uh, wat showtjes weer doen. We hebben best wel lang niet gespeeld en dan kom je weer mensen tegen. En gewoon dat het balletje weer een beetje gaat rollen, dat, je, dat, dat we weer leven. Dat is denk ik voor ons het belangrijkste, omdat we zo'n tijdje eruit zijn geweest. Ja. Uh, we hadden het uh, ook nog even over de... Over, hey, over, over de uh, uit het nest, uit het muzikale nest... Uh, mm. waar jullie misschien uit uh, komen. Maar uh, hebben jullie ook iets uh, van een opleiding uh, erin gedaan? Ja, mm. uh, yeah. uh, yeah? yeah, allemaal. Allemaal. Yeah, yeah, allemaal. Tessa, die er school. niet bij is, ook. Ook, ja. Ja, ja. ja. ja. ja we hebben allemaal uh, conservatorium gedaan. Mm -hmm. en in Amsterdam? Ja. ja. ja. En Anne-Marie zit in haar laatste jaar... dus die gaat in mei afstuderen. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus um, <laughs> het is uh, spannend... Ja, ja, wat, uh, is het, ja want, want er zijn uh, best wel wat, uh, wat mensen van dat uh, conservatorium ook afgekomen. Hoor. Ik noem maar even dan weer iemand uh, ja. waar Julian Siel mee te maken hebben. Marnix Dorrestein die, ja, die daar uh, gezeten ja, heeft. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja? ja, best wel veel mensen. Uh, God, ja. Uh, ja. ik zal het ik noemen. Ja. <laughs> ja. Keken, uh, in datzelfde straatje van Julian waarmee wij in de klas hebben gezeten. Lucas Hamming. Ja, Lucas, ja. Uh, ja. een heel bekende singesongerijter ja. bij de wereldrijd doorgestaan uh, ja, als bent. Ja, ja, zeker. Ja. We ja. Zijn er bijna ja, een is, is dat misschien ook een, een stille ambitie... Uh, die jullie misschien toch een beetje nastreven van... nou, we willen toch best wel uh, laten merken dat we, dat we er zijn. Of is, uh, ja, yeah? ik, ja, ik denk het wel. <laughs> ja, ik, uh, ja het, zou, het zou leuk zijn, ja. natuurlijk. Ja. Ik denk, uh, we zouden er geen nee tegen zeggen in ieder geval. zo. Wel... Ja. Yeah. What's going on? It's been ages way too long A lot has happened Months went by Sometimes a laugh Sometimes a cry Oh, I wanted to write sooner Words were hard to find Didn't know how to tell you What's been on my mind I'll ask Father For your address And tell the millmen to get there fast. They grow short and making way for the night. Moon comes up, look how bright it shines. I'll go to bed early as soon as I can. There in dreamland, I will see you again. try my best to do as you ask But it's hard to see that he's so sad So I've been good, kind and bold And I always listen to what I am told Mama like you, she tries to be strong Fighting tears where they belong Though it's unfair, life moves on In a world without it Everything's wrong The Sky turns gray. It slowly gets cold Birds leave for summer Leaves start to fall We know there is magic It isn't hard to find There in dreamland First snow will fall I miss your smile. I miss our adventures these countless times. Oh, I miss us playing all the fun that we had. Even our fights, well, they weren't so bad. So may you look like a princess in your favorite pink dress. May snow angels be your dearest new friends. May you always be happy never be blue and forever remember the ones that love you well that's it for now I'll write again soon and I hope they're in dreamland it's Christmas time Ik kan me herinneren dat we vorig jaar ook iets uh, hadden... A letter from Dreamland van uh, Michel Ebben. Maar ik wil uh, er helemaal uh, vanaf zijn of het uh, dezelfde versie is. Ik heb het vermoeden dat er hier en daar nog wat accentverschillen zijn geweest. Uh, maar één ding, we zijn wel op tijd om het nummer nu te draaien voor, uh, voor de kerst. En, uh, want daar maak daar ook een link naar. Uh, ook van dat uh, The Ever After Project... The Tree of Life, daar uh, is het allemaal op uh, terug te vinden. Uh, Michel Ebben en zijn bijdrage van, ja, van de, voor dat album... wat uh, van de week uh, van uh, diverse Rotterdamse muzikanten is verschenen. Dat zeggende gaan we weer terug naar het interview... wat we hadden vorige week met Dakota. En daar gaan we nu ook weer gewoon verder mee. Dan is de JP natuurlijk pff, ja, een week of vier, vijf is die alweer uit. Ja, bijna vier, ja. ja. ja. Uh, want hoe is die ontvangen? In de muziekindustrie. Ja, het zijn zeg maar veel soort van. hebt ja, bijvoorbeeld de social media gedeelte. Weet mm -hmm, je, daar mm -hmm. uh, bij Spotify ging, ging onze single uh, Icon ging heel erg goed. Mm -hmm. uh, nou ja, 40.000 plays nu ongeveer. En onze clip is ook, denk ik, 10.000 keer bekeken nu. Um, dus dat ging wel goed. En voor de rest ja, kregen we ook wel steeds meer belletjes over of we gesprekken met uh, boekers of andere mensen wilden voeren. Dus ja, het, ging, uh, het is wel een fijne lancering geweest weer van dat we, dat we ja. er weer zijn. En, uh, ja, en de EP zelf ja. waren, heel, waren we gelukkig. Het dus Ik een van. beetje een... Uh, ik, ik heb wel eens, uh, laten vertellen dat het een beetje een, uh, een, een, een veredeld kraakpand is uh, daar. Ja, uh, <laughs> is de Overtoom 301 <laughs> ja. is het geloof ja, ik. Hè? Ja, ja. ja, het, ja ik, het, het past wel. Ja. Zo, we hadden hele mooie vi visuals ook die avond, dus dat maakt het uh, iets, iets minder gafrouw misschien. H Houden jullie daar ook een beetje van? Dus, uh, identificeren jullie dat dus misschien het mooie woord. Ja. Met juist ook een beetje die, uh, die kant van... Uh, een soort subcultuurachtig ja. uh, verhaal. Ja. ja, ik denk ja. het wel. Ja? Ja. ja, want we wilden juist niet echt een hele... Volgens mij... Ja, of het was, het was een beetje tussenin. Of een hele, hele, hele moderne. Of een hele crappy. Ja, ja, ja. Het is maar niks ertussenin. Ja. En, uh, ja, wat, wat, wat ook heel erg... Uh, want ja, Jullie hebben de EP nu uitgebracht. Mm -hmm. ik, ik, het was dat, uh, dat jij, uh, Lana, uh, ons mailde. Want anders was hij weer zeer beslist. Ergens weer... Nou, ja. ergens op... Maar goed, uh, je hebt een illustre voorganger. Want uh, Frank Bond van Alaska uh, heeft, het, uh, heeft het geschopt tot de wereld draait door. Kniepoog. <laughs> <laughs> dus, maar ik bedoel ermee te zeggen van... Uh, maar ja, eh, het kan heel raar lopen natuurlijk. Ja, ja. nee, zeker. En uh, we horen ook veel wel positieve berichten van, vanuit het buitenland ook wel. Ja. Ja? Dus dat is heel tof. Dat zijn wel ook wel een beetje onze aspiraties... om daar ooit, uh, nou ja... ...verder dan, dan Nederland mee te trekken... ...om wat shortjes, shortjes, wat is dat? Showtjes <laughs> ja. en toertjes. Showtjes en toertjes. Want we hadden niet zo lang geleden... ...hadden we Julien dus, uh, uh, dus uh, bij ons in de studio... ...en die, uh, die, had, uh, ja, die had bij Otter Bridges... ...en bij Placebo onlangs... Ja. Uh, ...de aftershow uh, gedaan. Is dat ook iets uh, wat, uh, wat jullie wel... Uh, ...ja, dan ja, moet je maar net zeker. in het potje rollen van... Ja, ja denk de organisator dat denk dat als je, dan. Je, als je een band vindt die een beetje in jouw straatje uh, ligt... dat het heel tof is om zo'n aftershow uh, te doen. Mm -hmm. Als er veel publiek loopt, wat mogelijk ook publiek voor jou kan zijn... is dat natuurlijk wel heel trek als je ja. die mensen kan bereiken. Ja, maar ja. het, uh, ja, het, het uh, schept natuurlijk wel een uh, ja, goede uh, verplichtingen. Um, want je moet de mensen vast zien te houden. Ja, je, ja. ja zeker. Ja, <laughs> ja dat ja. proberen we altijd wel met live gewoon echt wel de mensen een beetje te grijpen Ja. Uh, zijn er eigenlijk, want uh, even nog over de, de, de, de, de avond dat jullie de EP hebben gepresenteerd hè, in, uh, in Amsterdam. Dat, uh, dat jullie waren niet de enige bent, uh, Dat moet toch ook een beetje op elkaar aansluiten lijkt mij, toch? Of, uh, want, uh... Ja, we hadden als uh, voorprogramma hadden wij Lola. Uh -huh. um, en dat is eigenlijk meer akoestisch. Uh, en ja, we wilden eigenlijk niet een al te heftige band ervoor. Hmm. Gewoon, eigenlijk vonden, vonden we dat wel een hele mooie opbouw. Hmm. Ze maken hele mooie liedjes. En het, het, het hangt... Ja, ik weet niet. Het uh, heeft wel een soort van een raakvlak, denk ik. Hmm. Qua, maar ze zijn Nederlandstalig, dus dat is wel heel anders. Ja. Maar. Nou, is bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Icon, uh, wat op uh, de... ...op de EP staat. Ja, uh, ik uh, vond hem ergens op... Ook, uh, ...daar zag ik ook al... Op, ...hoorde ik ook een beetje verwantschappen... ...met een andere uh, iemand uh, uit IJmuiden. Mm -hmm. uh, Suus de Groot van Soer de Night. Daar deed het me wel een beetje aan denken. Nou, ja, ja. grappig. <laughs> ja. Dat is wel maar leuk. Is uh, de benadering ja. uh, wat uh, betreft... Uh, ...wat muziek betreft... om ja. het... Uh, ja, mensen zijn altijd graag in hok, hokjes. Ja, maar eh, nogmaals, ik denk ja. dat het niet. Eh, want ik vind jullie redelijk eigenwijs. In, eh... Ja, dat is goed om te horen. Ja. duty. Onmiskenbaar het geluid van Halfway Station met Tail feathers. Ook uh, weer van datzelfde album waar we vanavond al uh, ruimschoots aandacht aan besteden. Ever After Project. Uh, een, uh, een project van een aantal Rotterdamse muzikanten aangevuld met wat buitenlandse muzikanten die ook vonden dat dat uh, nodig was de opbrengsten van dat album gaan naar de Nederlandse uh, leverpatiëntenvereniging dat, zeg ik, uh, dat probeer ik zo goed mogelijk te zeggen, maar daar gaat het naartoe dus uh, wil je uh, meer van die muziek uh, horen, dan uh, moet je dat uh, album gewoon aanschaffen en dan heb je gewoon uh, heel, veel, uh, heel fijne muziek in ieder geval in huis. Maar je doet er ook een andere plezier mee, namelijk de leverpatiënten uh, mee steunen. Dus dat uh, is het hele verhaal. Terug naar het uh, verhaal van Dakota, wat we vorige week hebben opgenomen. Omdat we uh, ja, de zendtijd moesten afstaan uh, doordat er een, een of andere mafkees uh, in de raad het uh, leuk vond om een beetje de boel op het spits te drijven. Ja, zo werkt dat dan eenmaal. En uh, daar uh, gaan we dus uh, ook uh, verder naar luisteren. Dan komen we natuurlijk ook nog even over het uh, stukje eigenwijsheid. Hè? Want ja, uh, je hebt eigenwijsheid en eigenwijsheid. Uh, positieve eigenwijsheid. In de zin van, uh, laten jullie ook... Uh, ja, uh, in die zin dat je toch op een gegeven moment... je eigen koers uh, redelijk uh, kan bepalen. En uh, zelf ja. ook wil bepalen. Ik... Hebben jullie heb dat alle drie... Ik, ja, ik denk het wel. En we, Ik weet niet, op een of andere manier hebben we dat dus ook heel erg... Nou ja, dat is wel logisch, in de band. Dus uh -huh. ik bedoel, wa, ho, we luisteren eigenlijk naar iedereen die iets te zeggen heeft... over onze muziek of iets anders. Maar uh -huh. uiteindelijk is toch wel de, de beslissing bij ons. Weet je wel, dus, dus we, het is altijd goed om feedback en dat soort dingen te krijgen. Maar uiteindelijk gaan we toch voor iets wat het beste voelt... Ja, maar je probeert er eigenlijk dus die punten eruit te halen hè? en ja. dat dus eigenlijk toe te passen op ja. jullie eigen ideeën. Dat is een beetje ja, het Ja, uh, ik denk het wel. Het In ieder geval gekeken. zo ervaar ik het, maar ik weet niet Ja, hoe, uh, ja. ja zeker. Ja. Uh, want uh, dan ook even over de muzikale invloeden, mm -hmm. want ja, uh, hebben mm -hmm. jullie uh, voorbeelden, helden of, of wat dan ook? Ja, zeker wel. Maar ja. allemaal denk ik wel uit een, uit een andere hoek. En het verschilt ja. ook wel denk ik per periode. Maar uh, ja, we luisteren eigenlijk allemaal naar ander, ander soort muziek. Dus, um, ja. Ja. Of er echt iets overlappend is, dat, dat zou ik eigenlijk zo niet, niet nee. zo 1, 2, 3 kunnen zeggen. Maar dat weet de gemiddelde Nederlander. Uh, ik weet niet wat voor muziek jullie... Het uh, nou, uh, enige de muziek muziek muziek <laughs> wat overlappend is... is misschien Beyoncé of zo. Ja maar, ja? Dat, ja, ja. ja, maar dat is ook wel het enige, denk ik. Ja. ja, en voor een show... Je had het net over, over wat we doen in voorbereiding van, van een show. Als je ja. dan echt kijkt op de avond zelf... En we zijn heel gestrest. Bijvoorbeeld op de, op, voor onze release waren we wel behoorlijk zenuwachtig. En ja. dan helpt het wel om elkaar even op te zoeken... met uh, flink hard uh, Katy Perry of Jessie J uh, aan te <laughs> ah, zetten. Okay, dus, uh. <laughs> <laughs> en daar mee te zingen en mee te dansen. Ja. En eventjes gewoon de spanning uit uh, te uit lijven. Dat, dat, dat uh, is wel iets wat we echt delen met elkaar. Dat we dat heel fijn vinden om daar... Uh, nou ja. Ja. En, voor, en, en naar showtjes toe en, en weer terug in de auto gewoon lekker... Uh, ja, ja, jo -jo. Ik, ik kan me best ja. wel voorstellen dat, uh, dat je op een gegeven moment als je een optreden doet... dat je een bepaalde vorm van adrenaline door je lijf heeft. Uh, en dat je toch ook dat wil even kwijt moeten raken. Ja. Dat je in een flow mm -hmm. van een bepaalde uh, van een optreden zit. of. Ja, dat klopt. Um, het is heel goed om die, om die spanning te hebben voor een optreden. Ja. En die kun je dus ook heel goed inzetten op het podium... En in het geval van zo'n release, wanneer je echt zenuwachtig bent, is dat, is dat spanningslevel gewoon te hoog. Ja. Dus dan breng je dat heel even terug naar ja. een level dat werkbaar is en, en waardoor je gewoon echt lekker op het podium staat en energiek kan zijn. Ja. Uh, zijn jullie ook energiek? Of, uh, als jullie, uh, ik heb niet echt een echte optreden <lacht> van jullie gezien, dus ik kan er heel erg moeilijk uh, voor... Kunnen ik, jullie uh, redelijk ik denk het energiek uh, het overkomen? Ik denk het ook, denk het ook wel. Uh, niet per se energiek, denk ik in de zin van dat we per se heel veel dansen of juist heel erg, weet je, heel heftig aan het bewegen zijn. Maar we zijn wel echt heel, zeg maar, in de muziek getrokken en, en ja. wel, um, nou ja, met elkaar en... en Dynamiek. Nou, ja. Nou, dat, dat bedoel ik er eigenlijk ook mee. Hè? Dat, ja. dat, uh, dat je, Want dat gaat er ook over van... het uh, podium uh, waar een band staat te spelen... moet natuurlijk op een gegeven moment ook... het publiek uh, kunnen bespelen, denk ik. Ja. ja je, lukt dat uh, bij jullie ook? Nou ja, je, je, je energie gaat natuurlijk mee met, met het liedje... en waar het liedje om vraagt. Ja. En daarbij wordt inderdaad opgeteld... hoe het, hoe het publiek daarin meegaat. Um, en... Uh, ja, op die manier kun je een soort van het publiek meetillen in dat liedje... en door dat verhaal heen loodsen. Ja. En zo, uh, Zijn jullie ook van verhalenvertellers? In de zin van echte dat, jullie, <laughs> ja, dat jullie in het liedje ja, dus ook het verhaal proberen te vertellen? Nou, ja, dat is een goede vraag voor Lisa. Uh, wel, <laughs> ja, ik denk, ik denk uh, het verhaal is wel elke keer anders... want je gevoel is ook niet altijd hetzelfde nee. bij een nummer, denk ik... En, ik wil dat ook niet gaan forceren, weet je wel. Dus dat, ik wil gewoon echt niet dat iets nep zou overkomen mm. of zo. Dus als ik gewoon bij een heel serieus nummer moet lachen, dan is het zo, weet je wel. Ja, ik ga ja. alsof ik minleef als ik me helemaal niet zo voel. Nee. Maar er is wel soms momenten dat het gewoon vrij intens is. En dan ga je ook gewoon helemaal in dat verhaal mee wat je dan hebt geschreven. Maar... Ja. Soms is ook iets anders belangrijker. Weet je wel, elkaar na nou, elkaar lachen of zo. Ja. Even, even bij elkaar te komen, zeg maar, ja. op het podium. Dus het, is, het hangt er een beetje vanaf. Goed, uh, gaan we eens even kijken of we zo een stukje muziek kunnen draaien. Cause no work can make up for what's done Can I leave a message on the fridge Just as if this is no issue Again in a few years them will decide without the tears If this is how It was supposed to be Cause no words Can tell us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 Goodbye. Inderdaad, Linda Kreuzen was dat, samen uh, met uh, de muzikale begeleiding van Michel Eber zelf. Ook dat kun je terugvinden uh, op The Ever After Project, The Tree of Life. Dat uh, album wat uh, centraal staat, net als dat album The Colony van uh, Tamara Woestenburg. Ik uh, zei het al, uh, want Linda Kreuzen die uh, lijkt met haar stem toch griezelig dicht in de buurt te komen bij Melanie, die we uit de jaren 60 kennen. Ja, maar ze heeft ook best wel een, een, ja, min of meer een... Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ze is, nou, idolaat wil ik het niet zeggen, maar ze heeft wel als grote voorbeeld Melanie staan. Dat, dat moet ik er dan, dan even op een beetje kromme manier erbij zeggen. Terug naar het interview, het laatste gedeelte van Dakota, wat we vorige week hadden hier in de studio van ZFM. Deze... Uh... EP, ja, dat is... Hoeveel is de EP is dit? De, de tweede? Ja, ja, ja eigenlijk Als je wel. de demo meerekent, dan, ja. uh, dan is dit de tweede natuurlijk. Ja, ja precies. Uh. Uh, nu is deze af. Mm -hmm. Hebben jullie dan ook weer het uh, idee van het smaak naar meer, we gaan uh, toch nog weer, uh, weer uh, liedjes uh, schrijven? Ja, absoluut. Ja? En er zal hopelijk wel minder uh, jaren tussen zitten dan, <laughs> ja. dan van de vorige. Nee, we ja. hebben wel een plan gemaakt waarin ja. we uh, een album willen uitbrengen. Een uh, echte? Ja, een echte ja, al. Okay. ja in, in januari 2018. Maar daarvoor willen we eigenlijk al uh, vanaf maart ook nieuwe singles die niet op deze EP staan uitbrengen met uh, clipjes. Is dat uh, een beetje ook uh, gewoon om de mensen te triggeren? Juist om uh, ja, iets tuurlijk, anders ja. te doen? Ja, je moet toch uh, wel content blijven leveren. Want mm -hmm. je kan niet voor eeuwig Teren meer op, uh, op deze zes liedjes dan. Nee. Dus we moeten wel ook weer iets nieuws uh, op tafel leggen. En inderdaad, ja, meer singeltjes weer, zodat weer mensen ons, uh, ja, ons leren kennen. Ja. Huh. Ja. Uh, juist omdat, die, hè, omdat je dan singeltjes uitbrengt, is het natuurlijk uh, voor uh, de mensen die jullie volgen, hè, ja. uh, is het natuurlijk van hey, er komt weer iets nieuws aan. Ja, precies. En hopelijk bereik je dan steeds net weer uh, ook weer nieuwe mensen die. Uh... Hoe, uh, de muziek is dan één ding. Ja. Uh, bij Icon bijvoorbeeld zit, uh, zit ook een clip. Mm -hmm. ja. uh, hoe belangrijk is het beeld bij een liedje? Ik hmm. denk dat we dat nog aan het ontdekken zijn. Ja, ja, het is, ja ik, denk, ik denk dat je toch... Als je een clip uh, uitbrengt met een single... Dat dat misschien... Ja, ik weet het eigenlijk niet of dat beter zou gaan... Dan huh? alleen maar een plaatje en het liedje. Want ja, bij het ene nummer werkt dat wel en bij de ander niet. Ik denk dat het... ...mee te maken heeft hoe interessant die nummer is. Ja, ja. Dat er gewoon een plaatje bij kan staan... ...zonder dat er iets beweegt of zo, denk ik. Ja, dus het... het, het, het, het maar ja, het kan altijd elkaar versterken, denk ja. ik. Ja, ja dat ja. is ook zeker zo, ja. Ja. ja. En je kan ook wel... Uh, bijvoorbeeld bij Icon was het ook een manier voor ons... ...om te zeggen, hoi, dit zijn wij. Of ja, ja. Dat was de eerste single uh, met een clip... En dan was dat ook wel heel belangrijk. Naast natuurlijk het liedje en het verhaal... was het ook gewoon goed om te zeggen van... hé, hey, wij zijn Dakota. Ja, we hebben ook een EP met artwork... wat, wat een, nou ja, een tekening is. Ja. Um, dus ik denk dat het ook wel belangrijk was... om in die clip even te laten zien wie wij zijn. Ja, hoe ja. hebben jullie die naam Dakota bedacht? Hoe is, daar, uh, hoe is dat uh, ontstaan? Uh, dat is alweer een hele tijd uh, geleden. Ja. Uh, ik, mijn naam is Lana Dakota... Um, dus nou, dat verklaart eigenlijk? Een, ja, het is, niet, het is niet per se zo naar mij vernoemd... maar dat is op een, uh, een of andere manier zo, uh, zo gerold. Ja. Oké, okay, dus dan... Ja, okay, en oh, ik goed. ben dan weer uh, ja, vernoemd naar een jazzzangeres Dakota, Staten... Maar goed. Ja, <laughs> dus. maar, uh, oh, kijk, als uh, jouw vader een, een blazer is... dan, uh, dan uh, verbaast dat me natuurlijk ook niks. Uh. Ja, gek genoeg komt het van de andere, andere kant van ja. de familie. Allemaal jazz, fanaten. Dus, ja. uh, maar uh, ja. is jouw vader niet echt van oorsprong dan een jazz-gerelateerde Nee, nee, nee? Niet, niet zo. Hij heeft lichte jazz gestudeerd in, in Hilversum. Maar hij, uh, hij is toch ook wel echt een, een, een componist en een solist eigenlijk... En ja, niet, niet per se JS georiënteerd, nee. Oké. Okay. Nou ja, goed. Je zei al van uh, dat, het dus, dat het dus wel degelijk nog een, een opvolger uh, gaat, uh, gaat komen. Dan, uh, ja, uh, ja de, de optredens. Want, uh, want ja, jullie hebben natuurlijk nu een aantal optredens uh, gedaan. Uh, mm -hmm. Staan er nogal een, uh, nog een aantal te wachten? Ja, we hebben eigenlijk een soort klein toertje nu achter ja. de release aan... Uh, gepland staan. Ja. ja. Uh, ja. <laughs> samen, hebben, ja, samen ja. met uh, een andere band, uh, Echo Movis. en soms... Die hebben ook één keer in, de, die hebben keer in de wereld eruit door uh, gespeeld. Ja, ja. Stille ambitie en een droom om ooit nog eens een keer in die muziekminuut uh, terecht te komen. Ja, dat <laughs> ja. al ik <in> natuurlijk. Dat <laughs> ja. ja. zou ja. mooi meegenomen ja. zijn. Ja. Uh, maar goed. Uh, ja, uh, ja en met recommends. En, ja. en uh, ja, gewoon wat bands die we die we kennen. Wat mensen die we kennen, daar ja. hebben we een, een toertje mee. Ja. Wat er nog staat, is uh, 2 december. Uh, en 2 december is de Haarlem patronaat. Ja. 3 december is Arnhem tape. Ja. Uh, en 8 december is Staten in Utrecht. Ja. Dus uh, jullie hebben best nog wel wat uh, te doen. Ja. ja, we hebben wel wat leuke optredens. Ja. Zeker. Dat is goed. goed. Ja. Dank jullie wel. Ja, jij ja, bedankt. En dat waren ze. De dames van Dakota. En dan zeggen Marcus en ik altijd in koor. Tot volgende week. Want volgende week dan hebben wij gewoon weer een uitzending. Rondom de Rob woord die dan uh, gaat uh, komen. Ja, zeker. Dus dan uh, weten we ook weer uh, wat, we wat we daar weer uh, gaan uh, doen. Uh, we hebben er nog eentje. En dat is uh, van uh, dat album The Colony van Tamara Woesteburg En die ga je horen tot aan tien uur toe. To say farewell to a stranger. Dag. Deny magic, is to refuse life. They ran out of small talk and silence struck them inside. Something still unspoken, something. Should've The backbones and then it slopes down the block. relationships now. Let's talk about art. Well, I'm an expert on writer's block, so maybe I shouldn't How can I ever be sure that I'm not one of them To be confidential with a stranger who feels familiar She said it really takes nothing to turn much into nothing much is